Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Maui is het dodental van de natuurbranden opgelopen tot 89. En het ziet er naar uit dat het aantal nog verder op gaat lopen. Dat heeft de gouverneur van Hawaii gezegd. Daarmee zijn het de dodelijkste natuurbranden in de VS in meer dan 100 jaar. Inmiddels zijn er zo'n 2200 huizen en andere gebouwen afgebrand. Honderden mensen worden nog vermist. Met honden wordt er nu naar ze gezocht. De organisatie van Miss Universe heeft de banden met de Indonesische tak verbroken... nadat deelnemers aangifte hadden gedaan van seksueel wangedrag van de organisatie. De vrouwen zeiden dat ze topless werden gefotografeerd... en dat organisatoren hun lichaam controleerden. Een van de deelnemers zei zelfs dat ze moest poseren met haar benen wijd. De Indonesische tak organiseert ook de misverkiezing in Maleisië dit jaar. Die is nu geannuleerd. Er is een onderzoek gestart naar de dood van Sammy Baker. De Duitse influencer werd drie jaar geleden doodgeschoten... door politieagenten in Amsterdam. Hij liep met een mes rond bij een speeltuin. Het OM besloot de agenten niet te vervolgen... maar de familie van de man is het daar niet mee eens. Ze schakelde een onderzoeksbureau in... en dat bureau is nu bezig met een reconstructie. We hebben een team van drie onderzoekers... Splitting up the seconds that led up to Sami's killing. Uh, really, fraction by fraction by fraction. Het onderzoek moet eind volgende maand klaar zijn. En goed nieuws voor vogelliefhebbers: deze zeldzame vogel is namelijk gespot in Nijkerk. Hmm. Dit is de waterrietzanger. Hij is super zeldzaam en laat zich maar een paar weken per jaar zien in ons land. En ze zijn met heel weinig. Deze vogelaar legt uit hoe je hem kan herkennen. De waterrietzanger heeft echt een hele donkere uh, twee strepen op de kop. En in het midden zo'n hele mooie, ja, een beetje goudgele uh, middenkruinstreep noem je dat. Ja, en dat is echt, er heeft het vlekjes achter op de rug. En het is echt, ja, weet je dat goudgele, dat spreekt wel heel erg aan. Het kleine aantal vogeltjes dat we in ons land zien... is onderweg naar Afrika om te overwinteren. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar een beetje af vandaag. Op de meeste plekken blijft het droog en het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Z met nu ZFM Jazz.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 Be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 hij heette Tokyo Blues van Jan van Duikeren. We gaan snel verder naar het uh, volgende nummer. Het volgende nummer dat klaar is staan is van het Dirk-Balthuis-trio... van het album On Children's Count. En het nummer heet Bittersweet. Ik wil nog een paar andere nummers laten horen in dit uur. Ook zeker een paar artiesten die binnenkort optreden in Haarlem. Maar nog even over Dirk-Balthuis-trio. Dit trio wordt uh, samengesteld door de Nederlandse... Jaco Schonevoet en Boris, Maar uh, een hele bijzondere... ook uh, muzikant uit Nederland. Dat is uh, John, Engels. Uh, John Engels. John Engels. Engels uh, is een uh, Nederlandse drummer. Uh, hij is geboren in Groningen. Hij speelde onder meer met Stan Kets, Art Farmer... Ben Webster en Chad Baker...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 speelt op de Groenmarkt, uh, een, uh, een Nederlandse zangeres. En zij heet uh, Julie Hart. En Julie Hart is, een, uh, is eigenlijk de winnares van de Artist of the Year Award 2021... en de Lisbeth Liszt-prijs van 2019. En in januari 2022 reisde uh, Julie naar de Verenigde Staten. De band van Lady Gaga en uh, Tony Bennett is gegrepen door Julie's stem en optreden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 Little, man, little Lola wants you make up your mind to have no regrets. no regrets recline yourself resign yourself you're through I always get what I Your heart and soul is what I came for We're there for no loved ones love, love, I again. Take off your coat Don't you know you can't win? You're no exception to the rule I'm irresistible, you fool Giving, giving, you you'll never win Giving, I always get Ooh, what? Ooh, what? Ooh, what? what? I aim for Ooh, What? And your heart is soul is what I Of every love I want, love I get. Take off your coat. Don't you know you can't, win? can't win. You never, never win? You're no exception to the rule. I'm irresistible. You fool. Give in.